De aanhoudingen komen na het uitzenden van beelden van de mishandeling op Omroep Brabant, vertelt de politie. Daar kwam een stroom aan reacties op en eh, dat leidde ertoe dat gisterenmiddag zich al drie jongens bij ons melden. Gisteravond heeft nog een jongen zichzelf gemeld en vanmorgen sloot het net zich rond de vijfde verdachte en hebben wij ook die aangehouden. Het gaat om jongens uit Oosterhout, vier van hen zijn 17 jaar en een is 18 jaar oud.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 Wilders liet weten dat Dijsselbloem steun van de PVV... voor asociaal beleid op zijn buik kan schrijven. CDA-leider Buma benadrukte dat hij tegen belastingverhoging is... en dat het er vooral om gaat dat er nieuwe banen komen. En noemde het verstandig dat het kabinet bij andere partijen te raden gaat. Volgens hem is het kabinet in wezen een minderheidskabinet... omdat het geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.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 Op 28 maart begint de inhoudelijke behandeling. Het weer dan, wolkenvelden, maar soms ook even zon. Het is 2 tot 5 graden en het blijft droog. Ook de komende dagen overwegend droog. De zon gaat vaker schijnen en het wordt smiddags 5 tot 8 graden. AWB en verkeersinformatie. Alles bij elkaar, 20 kilometer file. Een heel normaal begin van de avondspits. De meeste vertraging op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam.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 Frederik Melman, hartelijk welkom, wetenschapsredacteur. Een kleine twee weken geleden nu was daar die grote klap... in Chelyabinsk in Rusland, inslag van een meteoriet. En inmiddels, begrijp ik, kan jij ons vertellen... waar die meteoriet vandaan komt? Ja, klopt. Wetenschappers zijn uh, hard aan het regenen geslagen. En wat blijkt, deze meteoriet uh, die was afkomstig van de Apollo-familie. Dat is een hele grote groep stenen die rondjes om de zon draaien. Net als de aarde dat doet... Een ellipsvormige baan. En ze, het is een familie omdat ze allemaal een beetje dezelfde baan beschrijven en van hetzelfde gemaakt zijn. En die baan die is een ellipsvorm en die kruist af en toe de baan van de aarde. En, nou, dan, ja. ge en dan gebeurt dit. En ja, zo kon dit dus gebeuren. Ja. Ja. Maar hoe hebben ze dat kunnen uitrekenen? Ja, dat is dus het grappige. Dat ze dus uh, heel mooi gebruik konden maken van al die filmpjes die er gemaakt zijn. Die gekke Russen die allemaal een camera in een auto hebben voor het geval ze een corrupte verkeersgente tegenkomen. <lacht> en, uh, oh daar is het voor. <lacht> Uh, Hebben we gehoord. En, uh, nou, en, en daardoor zijn, zijn er heel veel beelden die uh, van allerlei hoeken en kanten die uh, baan van die meteoriet beschrijven. Dus je kunt, kunt daarmee zowel de richting bepalen als je meerdere punten hebt ook de baan. Dat kun je een beetje vergelijken met van die van die uh, uh, waar er moord ge gepleegd. Dus mm -hmm. weet je wel, heb je op verschillende plekken uh, kogelgaten in de muur. en spatten, dat soort dingen. Precies. Ja, en dan met ja, ja. touwtjes gaan ze aan de weer. En op ja. een gegeven moment kun je dat dan van één punt leiden. Nou, ja, dat kun je het gewoon een helemaal terug ja, ja. En deze wetenschappers hebben dan natuurlijk ingenieuze software op losgelaten en zo kunnen berekenen dat deze meteoriet uit die Apollo-familie afkomstig is. Dat is ja. fijn om te weten. Dan nou, weten we waar die vandaan komt. Ja. Dan? En wat? Vervolgens nog belangrijker is natuurlijk, is uh, hoe groot is de kans dat er een meteoriet op de aarde afkomt? En deze ontdekking, wat ze nu gedaan hebben aan de hand van die filmpjes, brengt dat onderzoek in een stroomversnelling. Dat, dat we dat kunnen weten een keer, dat zou het dat zou het wel moeten doen. Want wat dit doet, denk ik eigenlijk, is ons ontzettend met de neus op de feiten drukken dat we dus heel veel van die meteorieten niet zien aankomen, stomweg omdat ze gewoon te klein zijn om met een telescoop te. Uh, uh, te zien van hier. Ja. He, we weten dat in die groep... er zitten ongeveer 500 van die enorme rotsblokken. Maar dat is wat we weten. Die, mm. die, ja. die kleiner zijn, zoals deze die we gemist hebben... die zijn gewoon te klein om van de aarde... Uh, überhaupt te bekijken. Dus wat nodig is... en toevallig is ook afgelopen maandag... hebben de Canadezen net een satelliet gelanceerd... met daarin een planetoïde spotter. Dus wat die gaat doen is vanuit de ruimte... net die veel kleinere uh, planetoïde... dat Morbieren. heet nog... Proberen spolten, ja. in kaart te brengen. Dus uh, en, en, ja, hoe meer je weet hoe, uh, waar ze zijn en waar ze zich bevinden en welke baan ze gaan bes uh, beschrijven, hoe eerder je weet natuurlijk of die op een gegeven moment ooit de aarde zullen reiken, bereiken. En, ja, ja, en wat je dan, als je dat weet, wat je dan kan doen, is het beste. Ja, een gebied ontruimen. Ja, ja natuurlijk. Nou ja, het is, het is niet onbelangrijk om ook die. Meteorieten die je niet ziet aankomen, om die wel in kaart te kunnen brengen. Want ook een geringe omvang van een meteoriet, die kunnen al een enorme schade toebrengen. Dit ding was 15 meter, nou dat is helemaal niet zo heel groot. Nee. Maar ik, Even ik... over dat burgeronderzoek nog. Ja. Hè, want jij zegt, uh, al die Russen die met telefoontjes en fototoestellen rondrijden om corrupte mensen te fotograferen. Dat vind ik op zich een verhaal, om eens heel lang over het woord te praten. <lacht> die hebben enorm geholpen. Dus al die fotootjes, ja. al dat materiaal, hebben ze had het zonder dat niet gekund. Is dit iets waar we je vanaf nu rekening mee moeten houden? Dat we dat allemaal bij ons hebben? Ja, het zou mooi zijn. Als je die foto's niet hebt, dan lukt het. Dan kan het gewoon niet. Dan heb je gewoon niks om het aan te herleiden. En, en uh, jij refereert aan het uh, burgeronderzoek. Um, kijk, in het verleden zijn het natuurlijk vaker meteorietinslagen geweest. En daar zijn wel eens wat foto's en zo van gemaakt. En um, als mensen nu gaan naar de website vilavpro.nl, daar hebben we een linkje uh, opgenomen. Daar kun je meedoen aan het burgeronderzoek. En wat je dan moet doen is door een enorme bak met foto's gaan... en kijken of je daar dus tekenen ziet van meteorietinslag of eentje die voorbij zeilt. En daarmee help je de wetenschap enorm. Uh, en daarmee hebben ze ook al 500 meer van die objecten in kaart kunnen brengen. Dus als maar je okay. het leuk vindt... En naar, naar de cel, doe dat. Via met een linkje naar dit burgeronderzoek om te helpen meteorieten op te sporen voordat ze met een knal inslaan. Frederik Melman, dankjewel. Het Buitenlandpanel met vandaag. Lili Sprangers, directeur Turkije-Instituut. En Christ Klepp, militair historicus. Goedemiddag allemaal. Allebei. Goedemiddag. Uh, deze week verscheen in Le Monde een kaartje. met een rood gekleurd gebied in Noord-Afrika. En daar is het voor de Fransen buitengewoon gevaarlijk. En het is een enorm gebied. En de aanleiding is. Uh voor het gevaar voor die Fransen, dat is die Franse aanwezigheid... van die militairen in Mali, we weten het allemaal. Het gebied staat bij de Fransen te boek als een zone van... rechteloosheid, gewapende conflicten, islamitische ambities, drugs, wapens... en mensenhandel, er worden om de havenklap mensen ontvoerd, et cetera. Nou, het gaat om de landen Mali dus, Mauritanië, het zuiden van Algerije... Niger, Libië, Nigeria, delen van Soedan en Zuid-Soedan. Um, Christklep, de vraag is natuurlijk... die Fransen die zijn daar nu, mm -hmm. om die opstand het neer te slaan en die Fransen te, te beschermen. Is dat niet een het bekende spreekwoordelijke moeras... Amerikanen-Vietnam, Russen-Afghanistan, Amerikanen-Afghanistan? Hoe zie jij dat? Ja, de grap die al gemaakt werd is dat het lang geleden is... dat de Fransen zoveel kleur hadden op de Afrikaanse kaart... <laughs> <laughs> uh, het is natuurlijk wel hun gebied. Hè? Laten we het eerst even in een historisch perspectief zetten. Ja. Dit, dit is Frans gebied. Uh, zoals bepaalde landen, bepaalde gebieden onder controle hebben gehad. Uh, de Britten altijd een bijzondere belangstelling gehad voor het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Zo hebben de Fransen een bijzondere belangstelling voor dit deel van, uh, van Afrika. Is het er zo erg? Nou, behalve inderdaad dat de meteorieten neerstorten, is het er heel erg uh, uh, op dit moment. Uh, het is nooit eerder voorgekomen dat het Frans ministerie van Buitenlandse Zaken 28 landen heeft aangewezen als no-go-zones uh, voor Franse burgers. Mijn probleem is natuurlijk, en dat maakt het allemaal nog een stuk erg... Is dat, dat er iets van 60.000 Fransen in dat gebied waren. Ja. Uh, Algerije, als je dat nog meerekent, er wonen op zich iets van 20.000 uh, Moet je dat mee rekenen? Uh, dat moet je denk ik meerekenen, ja. als je ook kijkt naar de terroristische aanslag... die er onlangs geweest ja. is op een gaswinningsinstallatie... Uh, uh, al die mensen zijn in principe natuurlijk ook potentiële uh, gijzelaars. En uh, ja, er is een, een, een wet uh, die bij dit soort terrorisme geldt. En dus dat je weinig terroristen nodig hebt... om betrekkelijk veel schade aan te richten... door langdurige gijzeling uit te voeren. En ik denk dat weinig mensen nog zullen weten... dat op dit moment al uh, Franse gijzelaars zijn... die al jarenlang uh, mm. worden gegijzeld. Waarvoor blijkbaar al geld betaald is... en die nog mm. steeds een gijzeling zijn. Dus ja, de Fransen hebben wel een heel erg groot probleem. Ja. Maar die hebben dus ook een groot probleem met... Uh, behalve de veiligheid daar... Maar Ze kunnen ook niet zomaar de deur dicht trekken en zeggen: Dank u, wij zijn nu weg en jullie bekijken het. Ja. Maar dit gebied doet ons verder niks meer. Komen ze daar ooit nog zonder kleerschuren weg? Nou, en zo, ik, ja, wanneer? Ik zal heerlijk eerlijk zeggen: ik, ik denk dat de afweging die in Frankrijk in Parijs gemaakt is bij de Kerd of Cé, het ministerie van Buitenlandse Zaken, is dat men dat wel weet. Ik bedoel, daar zitten, daar zitten mensen met 30 jaar buitenlandervaring die weten echt wel dat deze vraag gesteld gaat worden. Hm. Um, die, die worden echt niet verrast door: oh jee, nou zitten we eraan vast? Hm. Nee, natuurlijk, dat weten ze van tevoren. En ik denk dat men daar heel rationeel de afweging heeft gemaakt van er is een dreiging, dat is die terroristische dreiging. We hebben een historische betekenis in dat gebied. Als we nu niks doen dan verliezen we eigenlijk het laatste restje geloofwaardigheid. Mm -hmm. Althans, zo wordt het opgevat door de Franse diplomatie ja. in dat gebied. En dat is waarschijnlijk de reden geweest dat ze een beperkte, hoe gek het ook klinkt, een beperkte militaire interventie hebben uitgevoerd met een paar duizend uh, militair, ja, wat in alle opzichten een beperkte interventie is. Lili Chris uh, Chris zegt dat nou wel, dat ze precies weten wat ze doen. Maar wat mij wel oh, opgevallen is... Anders, is. Dat is <laughs> nou ja, wat, wat mij opgevallen is aan het begin... dat ze eerst zeiden, we gaan absoluut geen laars op de grond zetten. Hmm. Gewoon alleen maar uh, het transport om het leger van Mali te helpen. Nog een week later zeiden, ja, nee, toch maar een paar duizend man neerzetten. De dag daarna, nou, we doen er nog maar 1500 man bij. Ook dat weet je. En he? toen dat zeiden ze van, we worden. zijn binnen twee uh, weken klaar. En toen zei hij... Twee dagen later. Ja, we blijven net zo lang als het nodig is. Ik bedoel, dat maakt niet de indruk van iemand die weet waar hij het over heeft. Toch, in mijn indruk. Ja, ik ben het met je eens. Kijk, wat Chris Klep zegt, is natuurlijk een afweging om het te doen. Als je het nu niet doet, doe je het nooit meer en dan ben je daar helemaal weg. En die heeft dan blijkbaar toch de overhand uh, boven wat meer voorzichtige afwegingen. Als dat niet goed gaat, hoe gaan we daar weg? Mm -hmm. um, en ja, zo zie je dat bij het State Department ook. Daar zitten mensen die misschien wel nog lange ervaring hebben in het buitenland. En toch is altijd de behoefte om wat te doen. Niet stil kunnen blijven zitten. Druk van allerlei kanten. Er moet nu iets gebeuren. Uh, en dan ga je erin. Maar ja, een exit strategy. Dat hadden de Amerikanen. In Irak, in feite ook. En, niet. en als je het ziet, nee. niet. Christ, daar ga je gang. Ja, nee, wat, wat ik dan weer heel kenmerkend vind is: kijk, de Fransen willen natuurlijk hier geen staatsvorming gaan doen. Hè. Die kijken naar Afghanistan en Irak en die hebben zoiets, nou dat gaat ons niet overkomen. Wij gaan dan niet uh, een, een paar jaar lang met nul, tientallen miljarden uh, besteden, dat doen we niet. Dus wat je nu ziet, en dat was misschien ook wel een klein beetje voorspelbaar, is dat ze het gaan overdragen. Dus ze hebben nu eigenlijk al gezegd: van nou volgende maand gaan we het grootste deel van onze troepen uh, terugtrekken, even los van de vraag of dat kan. En dan moeten anderen moeten het overnemen. Uit Afrika, daar, Tjaat bijvoorbeeld. Precies. Dat zijn dan de regionale de, de buurlanden en, en dat was ook wel een beetje voorspelbaar... de Europese Unie, want wat was natuurlijk het eerste wat de Fransen deden... is naar Brussel stappen en zeggen van... nou, dat hebben we nu voor jullie gedeeltelijk opgelost, dit probleem. Dan willen we wel wat steun hebben. Uh, en de Europese Unie is natuurlijk al een klein beetje begonnen met die steun. Hè, dus logistiek en, en transport en dat soort dingen. En ze zijn natuurlijk naar de Verenigde Naties gestapt... onder het motto van, moeten niet eens een vredesmacht komen? Dat, en toch ook, je kan je voorstellen dat Amerika toch ook wel belang heeft bij dat gebied. Die hele Sahel daar, waar langzaam maar zeker dat Al-Qaeda... zich toch een beetje begint te verspreiden, geworteld is. En misschien, het is een, een, een Al-Qaeda-haard. Uh -huh. Dus je zou je nog voor kunnen stellen... dat Amerika toch ook nog wel eens op de deur klopt. Uh, nou, dat doet het al, want het heeft onlangs nog een uh, nieuwe dronebasis geopend in, in Nigeria. Ja. Het heeft er nu al vier in, uh, in Noord-Afrika. Die onbemande vliegtuigen dus. vliegtuigen die op terroristen jagen. En uh, de grap die je nu al hoort bij, bij de CIA en de FBI en dat soort organisaties is... ja, ze weten nog zo weinig van het gebied eigenlijk... Ja. dat ze eerst maar eens moeten gaan uitzoeken wat eigenlijk de doelen worden voor die drones. Ja. Uh, want wat is het kenmerk van, de, van het terrorisme in dat soort gebieden is... en dat is toch wel in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Pakistan en in, in Afghanistan... is dat het zeer verbrokkelde organisaties zijn. Hè? Die, dat loopt door families zijn, dat loopt door dorpen heen, dat loopt door, door regio's heen. Uh, de informatie die je soms om negen uur hebt... is misschien om ons om vier uur alweer verouderd. Dus hoe ja. wil je daar een drone op loslaten? Ja. Als je weet dat voordat je mensen gaat doden... want dat doe je, je executeert ze. Ja. zijn zijn buiten, buiten territoriale executies. Ja. Uh, moet je dan de gok maar nemen en zeggen van... nou, dan mag ik het dorp maar uit om een paar terroristen uitschakelen. Dus ik denk dat wat dat betreft... de Amerikanen weer voor die technische oplossing gaan. Hè? Dus mm -hmm. special forces, commando's, uh, opleiden waar ze nu ook mee bezig zijn, en met die drones. Ja, en dat is dus niet de oplossing. Nee. De oplossing ja. zit hem in de politiek. Ja. Even in het blad Foreign Affairs, wat we van onze redacteur-collega kregen... er staat een veel verhaal over scenario's. En zij raden in ieder geval Frankrijk aan om niet ineens daar weg te gaan... want dan zakt de, de boel in elkaar. Maar op grond van het feit dat het een, Franco, een Franse achtergrond heeft... heb je een bepaalde positie als Frankrijk... en dan moet je het hele politieke proces begeleiden naar beter vaarwater... en niet eerder weggaan. Je, je slaat je ogen ten hemel, zoals ja, het heet. Ja, ik, ik, ik zit in een moreel nadelige positie. Want ik ben een hardcore anti-interventionist. Ik geloof niet in interventies. Nee. Uh, en ik geloof zeker dat interventies in gebieden waar Al-Qaeda is. meer leidt tot meer agressie dan dat het een oplossing brengt. Hmm. Omdat de aanwezigheid van Westerse troepen juist de steen des aanstoot is. Is je dan een drone niet een betere oplossing? Nou ja, dat, dat kan is natuurlijk... Je nou de een interventie ik, ik uit een humanitair oogpunt okay. valt er ook nog wat een en ander over te okay. zeggen. Dus ik, ik geloof eerlijk gezegd dat elke interventie, hoe humanitair van achtergrond ook, veel meer weerstand oproept dan hmm. de Westerse landen bereid zijn om aan te kunnen. Ja. Uh, want je kunt er niet zomaar weg. En of het nou je Franco-achtergrond uh, Francofone achtergrond is, francofiele achtergrond is, of wat dan ook, of mm. dat je er moet zijn om je landgenoten te bevrijden. Allemaal legitieme redenen. Maar het leidt volgens mij altijd tot een moeras waaruit uiteindelijk bijna niemand meer. Uitkomt. Kan je dat waarmaken? Ja, uh, nou, ja, sterker nog. Ik denk dat dit hele klassieke buitenlandse politiek is wat de Fransen hier voeren. En dat is beleid dat is gebaseerd op argumenten die bij spreken anderhalf uh, eeuw ook gegolden zouden hebben. Mm. Dat is regionale invloed, dat is handel, dat is uh, grondstoffen, dat is internationaal prestige. Wat ja. dat betreft is natuurlijk niet ja. zo heel erg veel veranderd, denk ik. Lili uh, van het Turkije-instituut. Is Afrika eigenlijk een, een, een voor Turkije een interessante regio? Ja, ja daar Antwoorden zijn Antwoorden of al lang? Nee, dat is heel recent. Mm -hmm. um, Turkije is uh, heel erg actief daar met handelsbetrekkingen. Um, ze zijn enorm aan het exporteren naar die regio. En dat gaat hand in hand met politieke aanwezigheid. Dus ze hebben in een rap tempo allerlei ambassades, consulaten geopend. En welk deel van Afrika is dat niet? Dit deel waar wij het nu over nou, hebben? Want ik ben niet zo'n Afrika-deskundige, nee, maar in daar... ieder geval het stabielere deel van ja, ja. Afrika, dus meer midden en, en, en oost, terwijl mm -hmm. west, uh, sorry oost, waar ja. ook niet altijd even stabiel is. Maar, maar de daar landen, waar de Chinezen ook zitten. Nou ja, waar daar waardig. waar de Chinezen zitten, de landen waar echt gewoon goed economische zaken te doen uh, zijn, die wat stabiel zijn. heeft dat ook met de Chinezen te maken? Willen ze een concurrentie met de Chinezen? Nee, maar dat komen ze dus wel, want hm. de Chinezen en de Turken zijn in feite eigenlijk de enige naties die in Afrika investeren zonder dat ze dat ontwikkelingshulp noemen. Hmm. ontwikkelingssamenwerking. Dat is ook in het noorden gewoon... van Afrika deden, Libië en zo. Daar hadden ja. ze ook nou ja, heel veel bouwprojecten. Alles, en in de Centraal-Azië, op de Caucasus, waar het rustig is. Hmm. In ieder geval, daar zijn ze aanwezig. En dat zijn ze in Afrika ook. Maar ook hmm. kleinere Turkse bedrijven zijn heel actief... op de Afrikaanse markt, met export gewoon. Ja. Ja. Oké, okay, Afrika. Een tijdje geleden hebben we het gehad over besprekingen... tussen de uh, arbeiderspartij PKK van, uh, van Öcalan... en de Turkse is islamistische regering, dat dat een akkoord eraan zou zitten te komen. Nou, gisteravond is een akkoord afgesproken. Uh, de Koerden die trekken zich terug in augustus. En de PKK die laat Turkse gijzelaars vrij. En de, de Koerdische grondwet wordt erkend. Afijn, dit is het begin van vrede op aarde. Nou, <laughs> dat was, dat nee, was ja, ja. Is weer de krant. In het begin is er nog geen kant. akkoord. Wat er gebeurd oh. is, is dat de Öcalan, die dus gevangen zit op een eilandje voor Istanbul, Orali... Ja. die is uh, begin dit jaar als een soort officiële onderhandelingspartner door de Turkse regering erkend. Er zijn een aantal afvaardigingen geweest van de Koerdische partij in het Turkse parlement... naar dat eiland om met hem te praten. En hij heeft gisteren dus drie brieven gestuurd. Of één brief aan drie adressen. Aan die Koerdische partij, aan de, Turk, of de Koerden in de Bergen en de Koerdische afvaardiging in Europa, met daarin zijn roadmap voor peace. En dat zijn mm -hmm. ongeveer de dingen die je noemt. De Turkse grondwet moet worden gewijzigd. Dat is een proces wat langer gaande is. En daar zou dus de nadruk op het Turks etnisch element... zou moeten worden vervangen. moet we eigenlijk weg moeten gaan... zodat de Koerden zich ook in die Turkse grondwet zouden herkennen. Ja. Het zijn uh, situatie moet verbeterd worden. Hij zit nu in eenzame opsluiting, daar moet iets gebeuren. En daarin ruil daarvoor zouden dus de Koerdische strijders zich uit Turkije terugtrekken vanaf maart, ja. uh, lente, 21 Echt, maart. En buiten de Euros. Turkse grenzen. Buiten de Turkse grenzen. Daarmee ja. is het probleem niet opgelost, want dan hergroeperen ze in Noord-Irak en in en daar Syrië hebben, bijvoorbeeld. En ze, ze trekken zich niet ongewapend terug. Zal nou, ik maar zeggen. Ze, de, ze was, de Turkse regering had eerder ook ontwapening als eis gesteld. En dat komt in die brief dus niet meer zo. Maar dat aan is een de volgende fase zou dat zijn. Dat zou een volgende fase kunnen zijn. Maar, maar is er een belangrijke stap gezet? Gisteren? Jawel, jawel, jawel. En nou, om te beginnen is überhaupt het feit dat Öcalan. Nu een gesprekspartner is, is al heel erg Wonderlijk. van belang. Uh, omdat, daar, omdat dat nu in de open is, is daarmee een soort consensus in het parlement, een ja. hele wankele consensus in het parlement tot stand gebracht. Ja. Wel als er ook die... dat ook nog meespeelt dat dat gebied waar de Koerden zich dan uit terug gaan trekken. Uit Turkije. Dat is een heel erg olierijk gebied. En nou, dat dat, dat valt nog volgens dat mij was... niet helemaal vast hoor. Dat oh. hopen heel veel mensen. Er werd namelijk maar... gezegd ja, dat dat een van de redenen is waarom de Turkse elite en ook de mensen in het parlement zeggen van laat dit nou maar. Ik no, zal zou... of niet. Dat maar dan hebben wij dat, die ik zou mijn dat geld daar niet. Al... Nee, Etienne nee. e Machupian heeft dat gezegd. Ja, dat ja. Ik zou mijn geld daar niet onder durven verwedden, eerlijk gezegd. Nee? Nee. Kijk, de Koerden in Turkije, in Zuidoost-Turkije, spiegelen zich natuurlijk enorm aan de Koerden in Noord-Irak. Waar de olie inderdaad zo de grond uitspuit. Ja. Maar niemand weet zeker of dat in het meer noordelijk gedeelte okay. ook het geval is hoor. Dus... Nou, Christ Klep, diezelfde Machupian, die zei ook, die schetst echt hele mooie vergezichten. Ja. Dat is ook een, een modern woord, die zag helemaal voor zich het vervagen van de grenzen tussen Koerden en tussen, uh, Turkije. En in feite zou er een hele nieuwe staat ontstaan. Ja. Ja, als historicus dan. dan kan het iets ik... minder neerbuigend, uh, uh, Christ. Dan vond ik weer eens wat. Uh, wat, wat uh, uh, hoe, hoe, zou dat, hoe zou dat moeten gebeuren dan? Ik bedoel, uh, dan zou je uh, op zijn minst twee historische ontwikkelingen helemaal moeten terugdraaien. Dat is het ontstaan van etnische groeperingen en de bijbehorende grenzen en overschrijding van die grenzen. Dat zou helemaal moeten worden teruggedraaid. Dat zijn dingen die zijn al eeuwen oud zijn. Uh, ten tweede überhaupt economisch. Is dat dan uh, economisch levensvatbaar, wat daar uh, ontstaat? Is dat dan vanzelf ook een land van honing en, en melk, uh, om het zo maar te zeggen? Ja, ze zijn een doenerij, Chris. Ja, ze zijn <laughs> hartstikke goed bezig. <laughs> ik, zie, ik geloof dat het antwoord op al jouw vragen is, Lili. Als je naast je ja. kijkt, die doet alleen maar... Nee, nee. nee dat is, zo, zo werkt het niet. Nee. Bedoel, dat, nee. dat is natuurlijk duidelijk dat die Koerden in Noord-Irak... echt niet van plan zijn om nee, die rijkdom te gaan delen... met 14 miljoen Koerden andere, in Turkije. Nee. Het zijn ook andere stammen. Ze spreken niet ja. eens elkaar staal. Bedoel, er is als er een gemeente meenschappelijke vijand is een vorm van verwantschap die uit elkaar valt... zodra ze met elkaar aan de tafel moeten ja, zitten. Ja. Als ze met elkaar praten, moeten ja. ze dat overigens in het Turks. Heb ik me laten vertellen. Maar dus dan, had, is... ja, He? dan heeft hij het ook nog niet over een heel klassiek probleem... wat bij al dit soort situaties, in Afrika speelt het nu in Congo bijvoorbeeld... dat de leiding, de toppen van de verschillende partijen... Hmm. wel fijn kunnen samenkomen en gaan leuke afspraken maken... maar dat die milities op de grond gewoon doorknokken. Dat, dat ja, kan ook maar nog... die milities worden natuurlijk in hoge mate aangestuurd... door de heer Öcalan nog steeds zelf vanuit de gevangenis. Ja, dat is een dus heel is ja. Dus in die zin denk ik dat er uh, daar wel wat, wat, wat kan gebeuren. Maar het is een heel wankel, wankel evenwicht wat uh, Erdogan de Turkse premier moet houden. Want er zit een vrij grote fractie van nationalisten mm -hmm. in het Turkse parlement. En die echt niet van plan zijn om hier voetstoots mee akkoord te gaan. Dus daartussen ja. moet hij manoeuvreren. En hij heeft die nationalisten nodig om die grondwet er doorheen te krijgen. Dus, dus hij kan niet wel... te ver voor de nationalistische uh, troepen Nee, rollen. het is natuurlijk ook een nee. mentaliteitsprobleem... in de Turkse samenleving voor ja. een deel. Christ, een ander onderwerp. In de New York Times stond vandaag een artikel... dat Saudi-Arabië wapens financiert voor de Syrische rebellen. Mm -hmm. En die wapens die zouden uit Kroatië komen. Ja. Uh, dat is een stuk in de krant... Uh, Denk je dat het waarschijnlijk is dat dat klopt? Nee, het, het klopt. Het is ook al wel uh, bevestigd. En uh, de ironie is natuurlijk dat Kroatië op het punt staat om toe te treden tot de Europese Unie. Dus Zeker? De grap die nu alweer liep is, nou, ze doen wel hun best om, om toe te treden. Ze laten zich echt van de liberale... hand Twee weken geleden of zo hebben de, de minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie nog gezegd: we, het embargo wordt nog wat verlengd. Ja. Alleen maar non-lethal hulp. Uh, ja. Daar zat Kroatië bij. Ja, en dan heb je de werkelijkheid. Als... En die zegt dus van nou, als, als Kroatië op deze manier dat kan. En het is wel heel interessant dat. Uh, dat het eigenlijk wel wordt toegegeven intussen. Uh, ook door de Kroaten zeggen van... oké, okay, dat doen wij in feite wel. Uh, het is op zich niet nieuw natuurlijk... Hè, dat uh, vooral de Golfstaten uh, financiën richting uh, Syrië... vooral richting de opstandelingen sluizen. Amerikanen zitten daar weer een beetje mee in hun maag. Omdat een gedeelte van het geld ook naar moslimstrijders gaat. En, zij, en vooral ook radicale moslimstrijders. En zij, zij zien natuurlijk weer liever... en dat is een voorwaarde die Amerika nu stelt... voor financiële hulp aan de Syrische opstandelingen... dat het alleen de wereldse... Uh, verzetsbewegingen mogen zijn die daarvoor uh, in aanmerking komen... Dat is ook wel interessant om te zien hoe uh, dan internet werkt. Want het verhaal van die Kroatische wapens is eigenlijk via internet naar buiten gekomen. Er was van een iemand, blogger die zag ja, een Joegoslavische... Uh, precies. Die ja, dacht van, hey, dat herken ik. Dat, uh, dat komt uit de Joegoslavische wapenarsenalen, En uh, die zijn op dit moment nog steeds heel erg groot. Want hè, vanaf het moment dat uh, Joegoslavië uit elkaar viel natuurlijk, uh, tien, 15 jaar geleden, uh, dat land was zeer zwaar bewapend, Dat land was eigenlijk ingericht op een, uh, op een aanvalsoorlog door de Sovjet-Unie. En elke Joegoslaaf zou zich verdedigen. Dus dat was bijna één op één. Hè? Dus elke Joegoslaaf zou dan een wapen krijgen. Er liggen nog honderdduizenden van die dingen in voorraad. Die kunnen nu verkocht worden uh, richting, uh, richting het Midden-Oosten. Ja, zo, zo simpel is het dan helaas. Lily, even terug naar de kansen van Kroatië om uh, bij Europa zich aan te sluiten. Is dat uh, exit? Of is dit een veel te klein incident uh, om, om die Kroaten te weigeren? Ik ben helemaal non-plus. Ik heb, ik heb werkelijk geen idee. Ik dacht dat die onderhandelingen al veel verder waren. Nou, ze zijn... Er is 1 juni of 1 juli, ik weet niet precies, ik geloof 1 juni... worden ze gewoon lid van de EU. Ja, en maar je ja. kan je voorstellen dat als je als land... in de wachtkamer een misstappen gaat... Dat het niet doorgaat. Dus de vraag is eigenlijk: is dit, deze misstap groot genoeg? Nee, maar Het is geen maar misstap. Kist... Nee, nee want ik, ze zijn, nog geen, nee. ze zijn voor... nog geen lid, natuurlijk. Nee, maar dit is voor de Europese landen is dit geen misstap. Ik bedoel, uh, er wordt nu al een hele tijd, al, al een jaar lang, eigenlijk door de Europese landen gezegd van we moeten wat doen. We moeten wat doen, we moeten wat doen, we moeten wat doen. Ja, maar we gaan maar ze wel wapens geven, Want dan bewapen we onze eigen tegenstanders van straks. Nou, Frans Timmermans zei het, zei het onlangs weer heel erg mooi: ja, we moeten robuustere middelen gaan gebruiken om ingezet uh, te worden in Syrië. En hij doelde dan, uh, toen we gevraagd werd naar nou concrete voorbeelden. Nou ja, bijvoorbeeld nachtkijkers en scherverende vest, kogerverende vest. Nou ja, ik, ik zeg dan altijd ook een beetje als deskundige: van nou ja, dat kun je heel goed gebruiken voor een aanval. Oh, dat, mm -hmm. dat soort dingen. Ja. Als je snel een post langs de Turkse grens wil aanvallen... dan heb je vooral nachtkijkers en een, een scherverende vest. Nou, dat is het onderscheid niet te maken. En ik denk eerlijk gezegd dat veel landen ook toch wel in Europa... binnen de Europese Unie zoiets hebben van... Nou ja, laat Kroaten het dan maar opknappen. Laat het dan maar vanuit die wow. uh, dingen komen. Maar denk je dat er <laughs> andere landen zijn die uh, o, nee, kan binnen... Wel... Nee, nee, maar binnen de Europese Unie die dat stiekem toch ook doen. En dan zeggen, ja, maar dit zien wij niet als wapens. Zullen we maar weer eens de Frans kijken dan in, in dit geval. Natuurlijk is de Franse geheime dienst uh, betrokken in het gebied. Uh, in dit geval schijnen het zelfs even in de gebieden te zijn... waarop ze behoorlijk goed samenwerken met de Amerikaanse uh, geheime dienst... Uh, CIA Special Forces, die allemaal in dat grensgebied zitten... die in die gebieden waar het op dit moment veilig is in Syrië... ook al blijken te opereren. Uh, dat noemen ze milk runs. Hè? Dus dat, de, de gebieden waar ze gewoon elke dag heen en weer kunnen reizen, uh, dat doen ze. En ja, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat we langzaam zeker naar een fase toe gaan... waarin veel Europese landen zeggen van... Uh, Oké, okay, de eerste fase van de opstandelingenoorlog leek nog goed te gaan. Hè. Een groot gedeelte van Noord-Syrië onder controle binnen een paar maanden. Dat, gaat, dat is binnen een jaar afgelopen. Mm -hmm. Toen, langzaam zeker, het afgelopen half jaar, is die strijd vastgelopen. Ze heeft een slogging match gehoord, zoals de Amerikanen zeggen. En is het besef ontstaan van, nou, die kan nog wel eens een aantal jaar gaan duren. Daar moeten we vanaf. Wat is dan een voor de hand liggende oplossing? Dat is extra steun geven aan de rebellen. Zonder dat we ze tanks geven, zonder dat we ze helikopters ja. geven... zonder dat we ze zware wapensystemen geven. Hoe groot dacht jij de kans, Liege is een Europese interventie... via andere landen dus dan eigenlijk? Waar je zo tegen bent. Ik kan me niet voorstellen dat Europa dit eigenhandig kan. Dit moet in VN-verband. Nou, dan heb je weer meteen Rusland en China. Maar vooral Rusland. Dus dat zie ik op deze manier niet gebeuren. En als we toch over historische banden praten. Frankrijk heeft natuurlijk met Syrië ook de nodige okay. historische banden. Mm -hmm. Dus dat zou natuurlijk wel een wat grotere rol van Frankrijk. Maar ik geloof niet dat de EU dit gaat doen zonder VN, dekking En dan ja. zit je met het klassieke probleem van Rusland weer. Ja, ja. nee, maar het... Mag het uh, uh, ook luikend toelaten van wapens via andere landen, zoals via Kroatië. Betaald door de Saoedis. Nou ja, als dat een EU-beleid is... dan zou daar toch een soort beraadslaging over moeten plaatsvinden. En ik geloof niet dat iemand dat risico zou aandurven. En dus gebeurt het... In de praktijk. Dus ja, gebeurt het ja, dus unilateraal praktijk, ja. door landen zonder dat de EU daarin gekend wordt. Want dat gaat gewoon anders. niet. En Chris dan nog, dat is even nog voor de laatste minuten... het laatste berichtje, dat komt van de Associated Press... heeft een interview gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van Irak. En die zegt, ik allemaal hardvast vast als de rebellen winnen in uh, Syrië... en Assad inderdaad verdwijnt als het op deze manier gaat. Want dan krijg je een absolute verspreiding van de ellende... naar mijn land, naar Irak, maar ook naar uh, Libanon... Dan krijg je, want de strijd wordt steeds meer tussen chiitië en Soenieten. Dat is bij ons ook al het geval. Dan is het endzoek. Hij zegt daarmee dus niet laten we maar hopen dat het blijft zoals het nu is. Mm. Maar is deze angst van hem terecht? Ja, dat lijkt me wel. Uh, we zitten nu in een fase van de geschiedenis van de grote omkeren. Dus uh, dat, die fase die doen zich onder zoveel tijd, uh, onder enkele decennia, doen ze die voor. Uh, ik denk dat het eerder vergelijkbaar zal zijn met de situatie die nu in de Sahel ontstaan is. Hè? Dus in het noordelijke deel van Afrika, ja. waarin eigenlijk een soort zone is ontstaan, waarin terroristen, onveiligheid het, uh, het voor het zeggen heeft. En het snelle geld. De dollars het voor het zeggen hebben en het zou niet ondenkbaar zijn dat zo'n soortgelijke zone ontstaat uh, in in het gebied zeg maar uh, Jordanië uh, Iran Irak dat zou niet dat zou niet geheel ondenkbaar zijn is dat is dat te voorkomen, ja, dat zal uiteindelijk dan toch weer afhangen... van de kracht van de elites. De elites ja. hebben hier een hele ja. grote verantwoordelijkheid. in. Als iedereen slaagt, als Amerika goed beleid voert... als Rusland tijdens tot inzicht komt dat er wat moet veranderen... dan is dat misschien nog binnen de perken te houden. Gebeurt dat niet, gebeurt dat niet binnen twee jaar bijvoorbeeld... ja, dan zou er wel eens een Sahel-achtige situatie kunnen ontstaan. Waar deze minister van Buitenlandse... Ik wil overigens niemand slecht laten slapen vannacht... maar het zou inderdaad kunnen gebeuren, ja. ja. We moeten ook eerlijk zijn... Ook al slapen we. Ja, dus daar zijn we ook verder over, geloof ik. Dankjewel, Christ Klep. Okay. En Lili Sprangers van het Turkije-instituut, ook bedankt. De villa is er morgen weer vanaf half vier, vanuit Den Haag dan. En zo meteen het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Een uitzending om zeker niet bij ons te laten vallen. Uh, we volgen onder meer zes mannen in het nieuws. Twee ministers, twee zangers, een vertrekkend paus en een moordverdachte. Als we even inzoomen op die twee ministers. Duitse bloem van financiën die de geesten aan het rijp maken is... op het Binnenhof van mogelijk nieuwe bezuinigingen. Plasterk van Binnenlandse Zaken die zieltjes moet gaan winnen... Onder Gedeputeerde voor zijn plan om wat provincies samen te voegen. Ze dus allemaal niet zo eenvoudig, gaan we horen. Weet je wat wel eenvoudig is? Het nieuws: het schrijven van een koningslied. Nee. Ja. Ja. Niet weer een vraag. We nee. Hebben, je nee, nee, geef maar, nee. Zeg maar ja, want we hebben ja. twee volks, volkszangers die er helemaal klaar voor zijn. Wil je misschien weten wie het is? Dat weer wel, natuurlijk. Vertel ik lekker niet. Vertel ik pas na de hoofdpunten van het, het nieuws. Blijf een luisteren, een Mark Visser. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Ook vanmiddag heeft minister Dijsselbloem met fractievoorzitters gepraat over de begroting. En volgens Dijsselbloem gaat het daarbij vooral om het proces en wordt niet echt onderhandeld. PVV-leider Wilders liet weten dat Dijsselbloem steun van de PVV voor asociaal beleid op zijn buik kan schrijven. En CDA-leider Buma benadrukte dat hij tegen belastingverhoging is en dat het er vooral om gaat dat er nieuwe banen komen. Ook de vijfde en laatste verdachte van de mishandeling... van vorige maand in Oosterhout is aangehouden. Het is een jongen van 17. In tegenstelling tot de vier andere verdachten... heeft zij zich niet zelf gemeld bij de politie. De vijf worden ervan verdacht dat ze een jongen van 25... op 19 januari zwaar hebben mishandeld...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 HWB ah, we Verkeersinformatie. Alles bij elkaar, nog geen 35 kilometer file. Valt allemaal reuze mee tot nu toe. Wel is er een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam. De A10 tussen de afrit Rijen en Osdorp zorgt dat voor 3 kilometer file. Er is één rijstrook dicht. En de meeste vertraging op dit moment op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij havens 4100 3 kilometer. En verderop bij Rotterdam-Charles 6 kilometer.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 Geld lenen kost geld. Met NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Goedemiddag. Hij kwam niet aan het woord vandaag. Jasper S. Verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. Het was de eerste openbare zitting. Het sluitstuk van een lange, lange zoektocht naar de moordenaar van de jonge vrouw. We schetsen voor u het beeld in de rechtszaal. Hij sprak wel en voor het laatst paus Benedictus. Een heel ander sluitstuk. Hij nam via zijn wekelijkse audiëntie afscheid van zijn katholieke volgelingen... op een volgelopen Sint-Pietersplein. En ook dat beeld vangen wij vanmiddag in geluid. Heel ander geluid komt uit de monden van twee zangers... die willen het koningslied componeren, maar zijn nog niet gevraagd... terwijl ze nota bene het lied al klaar hebben liggen. Dries Roelvink en Johan Vlemmix. Straks live en exclusief voor u in het NOS Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Het was een eerste dag in de rechtbank en daarmee voor het publiek ook. Jasper S, hij stond voor de rechter voor de moord op Marianne Vaastra. Duidelijk werd vandaag dat Jasper S volledig toerekeningsvatbaar is. Roepal, onze verslaggever, was erbij in de rechtbank in Leeuwarden. Roel, waar is dat op gebaseerd? Dat is gebaseerd op een aantal psychologische en psychiatrische onderzoeken... die Jasper S de afgelopen weken heeft ondergaan. En daaruit blijkt dat hij volledig bij zinnen heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Dus dat is uh, een onweerlegbaar uh, uh, bewijs dat hij uh, toerekeningsvatbaar is voor uh, zijn daden. Dat is een startpunt voor de rechtszaak. Wat voor gevolgen heeft dit voor het proces? Um, nou, dat, dat hij waarschijnlijk een gewone gevangenisstraf krijgt voor een bepaalde tijd. Um, en dat hij niet, bijvoorbeeld niet uh, wordt, uh, uh, uh, dat hij geen tbs krijgt. He, de, de, de, als, je, als je weet hebt van je daden, van je misdaden... dan hoef je daar ook niet voor behandeld te worden. Dan is een gevangenisstraf uh, voldoende. Kijk, en als je tbs krijgt, dan kun je eigenlijk nog veel langer onder de pannen zijn... dan wanneer je een gevangenisstraf krijgt. Dus uh, ik denk dat uh, Jasper S. en zijn uh, advocaat uh, Jan Vlugje heel uh, tevreden mee zijn. Ze hebben het ook nooit betwist. Ze hebben gezegd... Dan, uh, wij zijn ook altijd uitgegaan van uh, uh, het feit dat Jasper S. een heel normaal mens is. En dat hij op die fatale nacht uh, iets heeft gedaan waar hij zelf ook geen verklaring voor heeft. Dat is, klinkt een beetje dubbelzinnig, een beetje tegenstrijdig. Maar uh, ze hebben geen enkele behoefte om uh, de bevindingen van die psychiaters... dat hij toerekeningsvatbaar is, uh, te bestrijden. Ja, Hij was er zelf ook bij, hè, Jas Jasper S. vandaag. Ja, ja, hij wat, was in de rechtszaal. Wat, wat voor indruk kreeg je van hem? Uh, nou ja, ik zou bijna zeggen geen indruk. Um, hij kwam als laatste de rechtszaal binnen. Het publiek was er al. Uh, de familie van uh, Marianne Vaatstra was uh, royaal vertegenwoordigd. Het 3D-team, dat is het laatste politieteam dat het onderzoek heeft gedaan, was er. En nog een aantal andere mensen. Um, de rechters waren er al. En toen, toen werd hij binnengebracht. Uh, een, ja, een... Niet zo'n grote man, uh, niet een grote stoere boer wat je misschien uh, had verwacht. Nou, we kennen natuurlijk allemaal die uh, foto die circuleert op uh, internet. Een beetje rossig, baardje. En hij zat erbij uh, als een uh, geslagen hond, zou je kunnen zeggen. Hij verroerde zich nauwelijks, uh, had geen enkele interactie met het publiek. Uh, zocht hij ook nadrukkelijk niet... Tot uh, grote teleurstelling van uh, Bouke Vaatstra. Want die had hem graag even recht in de ogen gekeken. Maar dat is hem uh, in elk geval vandaag niet gegund. Hij heeft zelf geen woord gezegd. Zijn advocaat heeft het woord gevoerd. En uh, ja. Niet, ja, wat moet je er verder van zeggen? Uh, maar ik heb de, de indruk dat hij nog wel gaat, te, gaat praten. Even. Heb je nog wel de indruk dat je gaat praten uh, de komende tijd? Dat denk ik wel, want uh, de afgelopen weken is hij uh, uh, verschillende keren verhoord... en hij heeft zich zeer coöperatief opgesteld. Hij heeft uitgebreid verklaard, zei uh, de officier van de justitie... en later ook de, zijn advocaat. Um, over een maand is de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak... en uh, ik neem aan dat hij dan ook gewoon gaat antwoorden... op de vragen die hem gesteld zullen worden. Want um, dat is wel in zijn belang, denk ik... dat hij zich nu zo, uh, zo coöperatief als mogelijk opstelt... Want hij heeft natuurlijk wel iets recht te zetten. Hè. 13 jaar lang heeft hij gezwegen over wat hij heeft uh, gedaan. En uh, als hij, als hij ja, nu de indruk wil wekken dat hij wel mee wil werken met zijn proces... dan zal hij toch ook zijn mond moeten open doen wanneer de rechter hem uh, aan de tand zal voelen. Oké, okay, Roel Pauw, dank voor het schetsen van deze dag. Later deze uitzending horen we weer van de vader van Marianne Vaastra, Bouke Vaastra... hoe hij deze dag heeft beleefd. Eén dag voordat hij officieel terugtreedt heeft Paus Benedictus audiëntie gehouden op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Het was zijn laatste keer. En tienduizenden gelovigen waren naar Rome gereisd om afscheid te nemen van hun paus. Onder hen ook een enkele Nederlandse gelovige. Een verslag van Matthijs van de Wiel. Zo stromen de groepen binnen op het plein door de veiligheidscontrole. Spandoek mee, vlaggen mee. Waar komt u vandaan? Where you from? Brazil. Brazilië dus. Argentinië Bijjaardse vlag. Wat heb je nog meer gezien? Kroatië, Polen zie ik staan. De Britse vlag zie ik. Geen Nederlandse vlag? Geen uh, Nederlandse vlag. Nee. Maar wel een enkele Nederlander die speciaal voor deze gelegenheid naar Rome is afgereisd. Klopt. Sander? Ja, ik, uh, ik ben eigenlijk hier naartoe gekomen om uh, ja, mijn respect eigenlijk te tonen. Dankbaarheid aan de paus voor uh, uh, de acht jaren dat hij de kerk geleid heeft. Uh, dat is eigenlijk een van de redenen. Een andere reden is dat ik... Uh, als Nederlandse katholiek ook deze gelegenheid even aangrijpen om uh, hier in Rome te voelen dat je onderdeel bent van uh, een kerk die groter is dan Nederland. Eigenlijk een wereldkerk. Ja, en dat zie je hier echt heel duidelijk en met mensen uit de hele wereld. Een, een hele speciale sfeer. Ik maak het voor het eerst mee. Jij kent het waarschijnlijk al langer... Een soort gelukzaligheid stralen alle mensen uit. Uh, ja, dat uh, is heel mooi dat je dat zo noemt. Uh, ja, hoe zou jij het omschrijven? Uh, ik vind het vooral uh, inspirerend om, uh, om al die culturen hier bij elkaar te zien. En, uh, en dus echt te merken dat je een groter onderdeel bent dan alleen. Uh, ja, in Nederland is toch vooral kerksluiting, uh, fusie en teruggang. En hier krijg je even weer een impuls van de uh, van blijheid ook van het klopen. Precies, De paus spreekt in het Italiaans. Hij blikt terug op zijn acht jaar als paus, op momenten van vreugde en licht. En op moeilijke tijden, hoge golven en tegenwind het Soms leek het alsof God sliep. En daarna wordt er gebeden. Maar dat was het dan, Sander? Ja, de, de laatste keer emoties rondom ons heen. Ja. Heb jij ook een emotioneel moment? Nou, ik moet wel bekennen als je hier zo staat met al die mensen... en de paus rijdt aan, die, aan je voorbij. Dat doet gewoon iets met je. En, uh, wat dat betreft wel een kort emotioneel moment, absoluut. Hoe heb je het beleefd om hier tussen al die tienduizenden anderen... te staan om hierbij te zijn? Ja, dat, nee, dat is voor mij een enorme opsteker. En dat neem ik ook zeker mee naar Nederland. Uh, Leg eens als, als ik straks weer in Nederland kom, ben ik uh, de jongste in de kerk zo'n beetje. En dan is het toch allemaal uh, ja, wat een negatieve teneur en, en weinig optimisme. En als de pauze hier nog oproept dat, uh, dat je ook blij moet zijn in je geloof. En je ziet dat uh, al die mensen hier daar, ook daarin beantwoorden. En, uh, dat is echt een opsteken. Het eindigt de, de bijeenkomst met uh, onze vader in het Latijn en daarna een zegening. Waarna er gescandeerd werd Benedetto, Benedetto en geapplaudisseerd. Maar dat hield niet lang aan. Hè? En nu, het is net voorbij, stroomt het plein meteen ook alweer leeg. Ja, ik denk dat het, uh, dat het ook wel een beetje bij deze paus past. Hè. Hij heeft nooit echt heel veel aanleiding gegeven uh, dat hij uh, behoefte heeft aan die persoonlijke verheerlijking. Het gaat juist om het, om het geloven, om, om Christus. Je bent echt uh, alleen voor ja. dit moment naar Rome gekomen? Ja, zeker. Even uh, op en neer één nachtje en, uh, om hierbij te zijn. Zonder spijt, zo te zien. Zonder spijt. Absoluut de moeite waard, ja. De jonge gelovige zijn emoties en inspiratie die hij vindt op het Sint-Pietersplein. En morgen is dus het vertrek ook van de terugtredende paus. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken moet nog veel, heel veel werk verzetten om de leden van de provinciale staten mee te krijgen voor de fusieplannen van het kabinet. Uit een inventarisatie van de NOS onder politici in alle provincies blijkt dat de meerderheid van de statenleden niks ziet in de plannen. Minister Plasterk was vandaag in de provincie Flevoland om daar steun te vinden voor zijn plannen. In zijn kiel Mark Hamer. Mark, is het hem gelukt om de statenleden te overtuigen? Nou, niet, niet direct, hoor. Hij was hier naar het provinciehuis toegekomen. Er was een speciale vergadering van de provinciale staten. Alle statenleden waren er. De publieke tribune zat vol. En er was zelfs een zaaltje hier net om de hoek... waar een groot scherm hing en waar de mensen mee konden kijken. Ja, Plasterk begon met zijn verhaal te vertellen... waarom hij eh, met het kabinet uiteindelijk naar vijf landsdelen wil... en in 2015 al naar een provincie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Maar namens eh, de VVD, Jan de Reus... Die, eh, nam het woord. Die sprak namens alle provinciale statenleden... en die vertelde hem dat dit plan niet goed was. Een verbouwing van het huis van Torbeke uit 1848... vereist een hoge mate van zorgvuldigheid... want een nieuwe inrichting moet langer mee dan een paar kabinetsperiodes. Samenvattend, het ontbreekt aan een echte integrale visie... op het middenbestuur van Nederland. Er is een goede samenwerking met andere provincies... de financiële opbrengst is gering en er is geen draagvlak. Geen draagvlatten. had hij het over een onderzoek dat was gedaan hier in de provincie onder de mensen, onder de bewoners. En daarvan had 78 procent gezegd, nee, Flevoland moet gewoon Flevoland blijven. Ja, en dat is geen geluid wat je bij een enkeling hoort. In de NOS heeft een enquête gedaan onder de provinciale statenleden. En ook zij staan niet achter de fusieplannen. Waar, waarom niet? Wat zijn de belangrijkste bezwaren? Ja, ze zien, eigenlijk, ze zien eigenlijk niet zozeer in de, in die provincie, in die grote provincies bij elkaar uh, zetten. Als je ziet wat uh, 60% van de mensen die wij uh, hebben... uiteindelijk die enquête -lijst hebben ingevuld... daarvan zegt van, ja, die, dit moet zo niet doorgaan. Uh, het zou geld op moeten leveren, die uh, fusies van die uh, provincies. Het zou in totaal 75 miljoen euro moeten opleveren. Maar ook de provinciebestuurder zegt, nou, dat gaat helemaal uh, niet lukken. Dat is eigenlijk het uh, beeld wat men heeft en het ook het idee... Van van, uh, komt er een betere bestuurslaag. Daarvan zeggen de bestuurders opnieuw ongeveer 60 Zegt van nee, dat gaat helemaal niet gebeuren. Ja, maar willen de provinciebestuurders dan helemaal niets? Ja hoor, ze staan op zich wel, staan wel open, ze zijn willen wel meepraten. Uh, zelfs uh, 46 procent zegt, ja, het zou misschien een andere herindeling moeten komen. De gemeenten zijn al bij elkaar gekomen. Maar op de manier zoals het nu voorgesteld wordt, en men zegt eigenlijk... ja, het moet op nu opeens zo ontzettend snel. Nee, dat wil men niet. Marianne Luijers, hij is uh, fractievoorzitter van het CDA, verwoord het als volgt. Het CDA is van mening dat de minister de verkeerde aanpak kiest... en daarmee problemen creëert die er niet zijn... U leidt ons argumentloos de bestuurlijke verrommeling in. U wilt bereiken dat het middenbestuur efficiënter en effectiever gaat functioneren. Nou, dat willen we allemaal. En daarom, u refereert aan die stapel rapporten die ons allemaal bekend zijn... zijn er al heel wat stappen gezet in deze richting. Hè? Waarom geeft u deze ontwikkelingen geen kans? Dat was het verhaal van de, de Statenleden. Zometeen spreek ik hem met de minister en hij gaat antwoorden ja, hoe hij dat nou voelt dat zoveel bestuurders, eigenlijk 60% van de provinciebestuurders, zeggen dit moet niet gebeuren. En die 60% die zijn terug te vinden ook op onze website waarin een keurig overzicht wordt aangegeven hoe die enquête tot dit soort uh, resultaten heeft geleid. Mark Hamer, we horen straks van de minister via jou. Tot, uh, tot zo. Ander nieuws wat net binnenkomt. De vliegramp, drie jaar geleden bij de Libische hoofdstad Tripoli is veroorzaakt door menselijke fouten en door technische gebreken. Dat melden bronnen binnen het onderzoeksteam in Libië aan de NOS. U weet, bij het ongeluk met het Airbus toestel van Afrika uh, Airways kwamen op 12 mei 2013 2010 103 mensen om het leven onder wie 70 Nederlanders. De enige overlevende was een Nederlandse jongen van zo zojuist binnengekomen. Later deze uitzending meer details over deze bevindingen. Alle trekkers moeten een kenteken krijgen, dat heeft de Tweede Kamer bepaald. Hoe wordt zo direct hoe loonwerkers, boeren, mode fietsers hierop reageren. John van Bakker vanmiddag, geen trekkers op de weg? Mag ik over? Uh, nee, want dan zouden we er wel wat meer files staan, denk ik. Uh, alles bij elkaar valt het reuze mee tot nu toe. 12 files, 40 kilometer bij elkaar. Wel is er een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10... tussen het Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. Daardoor nog 3 kilometer file, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. De meeste vertragingen op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Eerst bij Spijken Nissen 5 kilometer. En verderop bij Rotterdam-Sjaloos 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek. Bijna 13 voor 5, Marco vroeg goedemiddag. Hi Tim. We hebben het al de hele week over de winter die op zijn laatste benen aan het lopen is. Een heel lekker gevoel. Maar daardoor, dat is eigenlijk verraderlijk, Marco, ga je toch met een wat warmer gevoel s'morgens naar buiten. En vanochtend werden we daar keihard voor afgestraft. Want het was bij mij in Amsterdam. Ze voelde het land venijnig koud. Ja, klopt. Ik had dezelfde ervaring: de, de kraag moest er echt ja. weer eventjes omhoog. Want die winter ging nog steeds door merg en been om maar een uitdrukking te gebruiken. Maar waar een klein land groot in kan zijn. Want we hebben ook plaatsen. Maar het is gewoon prachtig zonnig weer geweest. Het is de hele dag al niet warm, dat zeg ik er meteen bij. Maar als die zon schijnt, ja, dan is voor het gevoel al meteen een stuk prettiger. En ik weet niet of het nou net voor de uitzending begon... Uh, hier ook opklaarde, maar inmiddels schijnt in Hilversum ook de zon. Kijk eens aan. Hey, gaan we die zon uh, morgen op meer plekken zien. Ja, dat gaat wel lukken. Want de opklaringen vanuit het noorden winnen terrein. Dat betekent voor vannacht overigens dat het gewoon weer koud wordt. Hè. Op veel plaatsen ligt de vorst. Uh, morgen een, een weerbeeld met, met geregeld zon. Ook wel weer die wolkenvelden erbij. Het zal niet helemaal strak blauw zijn in heel Nederland. Maar het blijft in elk geval wel droog. Nou, ja, dan lopen de temperaturen alweer wat verder op. Het wordt zo'n 8 graden in het noorden, waar de zon het meest schijnt. En een graad of 5 in Limburg. Uh, de wind uh, ja, blijft nog wel waaien. Maar ja, ik denk met die zon erbij... dat het voor het gevoel toch allemaal een stuk aan aangenamer wordt dan, dan wat we vandaag hadden met, met de wolken. Goed, want ik had me voorgenomen om mijn handschoenen gewoon niet meer aan te trekken, maar... Je kijkt ik. Nou ja, kijk, we hebben een nacht met lichte vorst. En als je morgen vroeg bent, dan is het toch wel heel erg prettig... om die handschoenen gewoon wel bij je te hebben, hoor. Uh, het is nog steeds februari en ook strakjes begin maart... hebben we nog steeds nachten met vorst, met lichte vorst. En dat betekent dat het morgens vroeg gewoon echt koud is. Uh, de temperatuur loopt wel langzaam wat verder op. En na het weekeinde, volgende week ergens een keer... dan zouden we misschien eens wat makkelijker... boven de 10 graden uit moeten kunnen komen. Kijk, ja. daar kunnen we wat mee. Marco Vroef, dank je wel. Mijn herinnering gaat dit nummer van Cars gepaard met lekkere zwijmelen. Drive was dat. Rijden doen ook tractoren, meestal op het land, soms op de weg. Dat moet voortaan met een kenteken op de tractor. En met dat nieuws is de Fietsersbond blij, heel blij. Jaarlijks vallen er vijf doden door een ongeluk met een tractor. En meestal is de tractorbestuurder de schuldige. Een kenteken kan helpen om dat aantal naar beneden te krijgen. Zo direct een gesprek met de Fietsersbond. We luisteren eerst naar de tractorrijles van Jeremy Kant... bij loonbedrijf Ad Buys in Hedikhuizen. Jeremy, nou sta je hier natuurlijk uh, tussen die uh, twee trekkers en telkens in. Waar moet je dan met name even goed op letten? Ja, dat je maar eerst tussenuit draait en dan pas wegdraait. Dan ja. zit je tegen een andere trekker aan. Oké, okay, prima. Oké, okay, ga je gaan. en voorzichtig. Nou, Vergat je toch één ding, uh, Jeremy. Hè? Nou draai je die hier net van die pad af. En dan stonden daar aan die kant wel auto's. Hè? Ja, al... Hoe hard kan die, Jeremy? Hij kan uh, 53. Hoe hard mag je? Ja, ja. Ik weet niet of we trekker uh, snelheid. Uh... Ah, dat moet je toch wel weten, 25 kilometer eigenlijk hè? Ja. Voor... Ja. Je rijdt nu al 33, 34, 35. Je rijdt nu al te hard en dan ben je nog in opleiding. Ja, <laughs> klopt, dat klopt, ja. Er is echt geen collega van jou die zich aan de snelheid houdt hè? Nee, nou, wij rijden gewoon altijd zo hard zoals het trekken kan. Arif Sluis geeft al 36 jaar les aan uh, jongens die tractor moeten leren rijden. Wat vindt u daarvan? Ja, kijk, er moet ook geld verdiend worden in de sector. Dus, uh, kijk, het is natuurlijk niet goed te praten. Hè. Dat, ik mag natuurlijk niet zeggen van uh, het woord zo. Die regel van 25 km per uur is er niet uh, voor niets. Maar ja, dit, ze moeten die wetgeving gewoon duidelijker gaan aanpakken. En ook gaan zeggen, nou, die trekkers die zijn tegenwoordig zo in een goede conditie. Van, die kunnen gewoon 40, 50 en zelfs zijn ze op dit moment al bezig met 60 kilometer per uur. Dus wat dat betreft, technisch kan het allemaal. Doet het maar dan ook. moeten de mensen die erop zitten ook wel goed genoeg kunnen rijden. Ja, dus op school moeten wij echt die jongens heel goed even laten doordringen... dat ze met behoorlijke grote machines en dergelijke rijden. En dat het wel verantwoord moet zijn. Dan gaan we hier rechts, Jeremy. Die trekkerchauffeur wordt nu wel door dat kenteken ter verantwoording geroepen. Ik bedoel, Als iemand zijn boekje te buiten gaat door roekeloos te rijden... dan mag hij daarop aangesproken worden. En met een kenteken is dat, is makkelijker, dat makkelijker dan zonder? Dat is met een kenteken makkelijker te regelen, ja, zonder meer. Oké, okay, Bello, jongen. Ik heb beter even te lang wachten dan dat je te snel bent. Of doe je dat omdat ik er nou naast zit? Ah, oh, oké, okay, keurig. Kijk, dat wil ik graag horen, maar uh, ook doen, hè? Goed luisteren, ook doen die alleen vandaag, maar ook morgen... als je dan in zijn eentje wellicht de straat op kan gaan met die uh, tractor. Arien de Jong van de Fiestersbond, goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden net in die reportage dat die jongen echt geen idee had... hoe hard hij mag rijden met die trekker. Hoe, hoe kun je dat oplossen? Met, met een rijbewijs? Met een kenteken? Met gewoon heel veel lessen? Ja, met een, een aantal maatregelen. Kijk, een kenteken zorgt ervoor dat uh, mensen die brokken maken... of gevaarlijke dingen doen, uh, opgespoord en aangepakt kunnen worden. Uh, een verplicht rijbewijs komt er straks aan uh, vanaf uh, 2014. En dat is heel belangrijk, want dat rijden op zo'n trekker is toch echt anders hè, dan in een auto. Het is ook niet voor niks dat je in een vrachtwagen of een bus... een speciaal rijbewijs uh, nodig hebt... Want uh, nu geldt dat nog niet, hè? Je mag 16 zijn en een tractor rijden, maar ook op straat? Uh, als je 16, 17 bent, mag je, uh, moet je een certificaat halen. En dan mag je in die trekker rijden. En als je 18 bent, mag je met je gewone autorijbewijs uh, in die trekker rijden. Maar zo'n trekker is zo'n specifiek uh, voertuig. Hè, die wielen die zijn soms hoger dan die fietser die ernaast rijdt. En zo'n trekker heeft ook geen dode hoekspiegel of iets dergelijks. Dus je moet ontzettend oppassen. Er gebeurde niets voor niks. Maar ja, vijf uh, dodelijk ongevallen met fietsers. En dat, ja, dat gebeurt vaak op die parallelwegen, die ventwegen, langs die provinciale wegen, waar die fietsers en die zware landbouwvoertuigen de weg moeten delen. Maar wat is dan het nut op dit moment van een kenteken? Hoe kan dat dit soort ongelukken terugdringen? Uh, nou, een kenteken zorgt dat iemand die iets verkeerd doet, opgespoord kan worden. Als er nu iets gebeurt, die trekker gaat er vandoor... Niemand weet wie daarin zat. Maar is het zo dat eh, tractorbestuurders eh, doorrijden naar een ongeluk? Dat gebeurt wel eens, ja. Gebeurt dat vaker dan in het gewone verkeer? Dat weet ik niet, nee. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hè, als je geen kenteken hebt... dan kun je ook iemand eigenlijk niet, niet, niet, eh, niet aanpakken. En een rijbewijs is noodzakelijk, denk ik, als we luisteren ook naar de reportage. Daar ligt het grootste gevaar voor de fietsers. Ja, ja. Ik, ik denk dat je in, bij zo'n zo zo rijopleiding echt leert uh, ja, om te gaan met zo'n groot voertuig. Het, is soms wel, het, het mag drie meter zijn, maar er worden heel veel ontheffingen gegeven. Dus ja, die voertuigen zijn soms wel meer dan vier meter breed. Ja, dat vereist toch een hele speciale rijtechniek. En ook een heel goed inzicht in uh, ja, hoe je om moet gaan met uh, ander verkeer om je heen. Ik hoor het, de lobby tegen het gevaar van de tractor is volgens mij nog lang niet klaar. Nee, er zijn nog wel wat punten, punten te scoren, ja. Een stap is gezet in ieder geval met het verplichte kenteken. En we horen uit de reportages dat er nog heel veel geleerd moet worden... op het platteland en op de weg. Marien de Jong van de Fietsersbond, hartelijk dank voor deze toelichting. Graag gedaan. Elke werkdag... BNN Today. Volgens kenners schieten de kippen er maar weinig mee op. Eén smartphone, meer ruimte. Ruimte voor één smartphone. En dan is de vraag natuurlijk waar die bezig zo'n ding in godsnaam voor nodig hebben. Om half negen op Radio 1. Je ziet dus dat ze wordt getai aan haar ontvoerde... en op die manier dus zijn bed in wordt uh, gesleurd en, en verkracht. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ja, jemig. Ik vond het wel uh, even binnenkomen, ja. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.